Welkom bij deze, deze Eeuwigheidszondag podcast. We lezen vandaag een lied van overwinning. Niemand weet waarom keizer Nero de eerste christen in Rome zo haatte. Hij had alle macht onder het leven en dood van zijn onderdanen en ze waren doodsbang voor hem. Maar de christenen kenden die angst niet, want zij waren angst voor de dood kwijt geraakt. Zij wisten dat de dood hen niet zou kunnen scheiden van de liefde van God. En voor hen betekende doodgaan dat ze naar Jezus zouden gaan. En dat was fijn. Vele van hen zongen wanneer ze te dood gebracht werden. Zij wisten dat Nero hun lichaam dood konden maken, maar, maar dat hij hun geest niet kon verbreken. En misschien was het wel... De reden waarom hij hen zo haatte. De hele zomer had Nero zichzelf in de volk en de bevolking van Rome vermaakt in het Colosseum. De grootste, het grootste openluchttheater dat ooit gebouwd was. Door te kijken naar christenen die door wilde beesten werden gegooid. Maar toen de koude Romeinse winter begon werd het Colosseum gesloten. Dat moest er nu gebeuren. Zo vroeg Nero zich af. Met een groep van veertig christenen. Die ontdekt en gearresteerd waren, en die zich, nu hadden voor, die zich nu voor konden bereiden op ple pleziertje van de keizer. De laatste doodvriest sneeuwde neer terwijl hij uitkeek over het winterlandschap. Hij liet de kapitein van zijn huisbewakers komen om de veertig gevangenen naar de kleine bevroren meer te brengen. Waar zouden ze zich moeten uitkleden en het ijs worden opgestuurd om te sterven of hun beslissing om Jezus te volgen te herroepen. De kapitein en zijn mannen moesten op de oever een groot vuur aanleggen en daar blijven tot de laatste veroordeelde verrader dood was of was teruggeropen naar het vuur om zijn geloof te ontkennen. Zo luidden de bevelen van Nero. Dus, de veertig mannen stonden midden op. het bevroren meer in een maanverlichte nacht. Nu dan klonk er boven het knetteren van het vuur en het sissen van het geroosterde vlees een roep op naar het twinkel de twinkelende sterren: Veertig strijders strijden voor u, o oh Jezus. Voor u behalen wij de overwinning, voor u eisen we de kroon op. Een kapitein luistert stil en bedroefd. Want ook hij kende de weg van Jezus. Hij geloofde dat deze weg naar het eeuwige leven leidde, maar hij had nog nooit de moed gehad om te beleiden. Hij had al zoveel kruisjes zien leiden. Hoe kon hij dragen wat zij moesten verdragen? Plotseling werd iedereen stil en alle gezichten keerden zich naar het water. Een wankelend figuur kwam naar en toe, zijn hoofd in schaamte gebogen. De heftige pijn van de kou en het zien van het vuur kon hij niet langer verdragen. De soldaten barsten uit in spottend gelach, sleepten hem de kant op, trokken hem kleren aan gaven hem iets te eten en minachtten hem van binnen. Maar op het ijs was het lied van de overwinning verstomd. De groep stond in diep bedroefde stilte. Het zingen was opgehouden. Maar toen werd de grappenmakende groep bij het vuur opnieuw verrast en het lach hield op. Een kapitein was gaan staan, had zijn warme kleren uitgegooid en liep nu het ijs op, bleek en vastberaden. De groep verwelkte hem met blijdschap en opnieuw steeg het lied op naar de hemel, wel met zwakker wordende stem. stemmen: Veertig strijders, strijdend voor u, o oh Jezus, voor u behalen wij de overwinning, voor u halen wij de kroon op. Lees mee: Overvloed van blijdschap is. Bij uw aangezegd liefdelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Psalm 116 vers 11 Denk je mee? Is jouw dankbaarheid aan God afhankelijk van hoe je je voelt? Of weet je wat het is om altijd bij de Heer te verblijden? We luisteren naar het lied De steppen zal bloeien. Help me om bijhoef versus wetenschap te verbeteren en deel hem of laat een reactie achter. Bedankt! Bedankt voor het luisteren. Kent u iemand die hoop of steun aan deze podcast kan vatten? Zoals een collega, broer of zus die het niet meer even weet hoe het noemt? Deel hem dan via Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp. Alvast bedankt, daarmee kan u... Veel mensen helpen.